Drie minuten over vier en als je kijkt op uh, Twitter, zo maar in alle timelines van iedereen, dan vind je ik denk al 13 miljoen foto's van dit programma, want iedereen zit hier met zijn telefoon <laughs> op zijn schoot dingen te twitteren. Het is uh, de allerlaatste uitzending van 2011, tenminste niet op de radio, maar wel van dit programma. En het is het dan ook meteen de laatste die wordt gemaakt door de huidige lichting van BNN University 2011. Zullen we applausjes doen? Applausjes. Nee, ja, nee, nee, nee. Oh, oh, oh, stop. Ik wil eerst meer eens voorstellen. Dat is dat leuk? Oh. Applausjes. Uh, op rechts van de kijkers links lig ik. Yes. Daarnaast Bas. Woehoe. Daarnaast Vera. Daarnaast Erik. En daarnaast Ejanne. Zo. Ehm. Um. <laughs> Sorry. ik Rick. Uh, ja, we gaan vanavond na, uh, deze ochtend napraten over uh, Rabin University. Uh, jullie hebben dat allemaal gemaakt. Eerst even, nou, ik begin bij uh, de jongste dan maar. Vera. Oh. Algeheel beeld, gewoon even een cijfer. Doe zo verspreid over de hele uitzending, ga ik even wat cijfers vragen. Zeg maar. Van dit jaar, je mag geen 10 zeggen, je mag ook geen 9 zeggen. Dat moet wel wat overladen. Oh, natuurlijk Dan, voor, dan uh. wordt het een 8. Ja, ja <laughs> wat een 8? Uh, ja, Van dit jaar, hè? Ja. Gewoon, je bedoelt alles. Ja. Alles in 2011. Ja, ja dan echt ja? Uh, zeker. Okay, laten we meteen de rest doen, Rick. Eh, uh, ik neem nou ook een 8. Jij hebt vorige keer ook al een 8 gezegd, geloof ik, hè? Ja, al, ja. ik ook. Oh. Ja, nee, dat weet ik, maar dat was vorige uitzending. Was je erbij nog, laatste? Precies. Ja, dus jij ja, ook een 8, oké? Okay. Ja, een 8,5. 8,5. Oh ja, dat mocht ook nog, ja. In dat geval ook een 8.9. Ja, ik ook dan, ja. ja. 8.9. Ja. Waarom zo laag eigenlijk, in vergelijking met Ja. Die, uh, <laughs> nee hoor. Hey, we gaan napraten over, uh, over wat jullie allemaal gedaan hebben dit jaar. En wat mooi was en wat de hoogtepunten waren. En uh, ook wel een klein beetje de dieptepunten. Uh, en dit liedje, daar wordt echt ontzettend vaak op gevraagd. Ik draai maar één liedje deze nacht. En dat is deze. MUZIEK Het heet Today's Tonight en het is van Jack Pignatti. Schrijf het even mee, dan hoef ik het nooit meer te mailen in 2011. 12. We gaan het uh, proosten jongens. Op jullie. Ah, ja. Dus ik heb je champagne meegenomen. Uh, en ik ga hem even openmaken. Nee, Lekker. Cool. Ja, daar gaat hij. Ja, ja, ja, ja, ja. Oh wacht, ik mik, op, ik mik hem wel op Eliana. Ja, dat was zo erg. Uh, okay. Wauw. Zo. Nou, hoppa. Hé, hey, je bent een bro, je <laughs> bent een ieder. Gelach. Zullen die geforceerde applausen? Ja, goed, applaus? ja ik, eh, ik heb plastic bekjes meegenomen, dat eh, vond ik wel goed bij het Japans eigenlijk. Een beetje. Plastic? Een beetje. Ja. Ja. Ja. plastic jubileum. Eliane. Ja. Jij kwam binnen en toen? Hier, uh, voor het eerst hier. Ja. Uh, nou, dat is wel grappig, want uh, toen werd uh, ik gelijk naar het uh, regiehok gestuurd. Ja. Yeah. Monteren, monteren. Want toen we hier voor het eerst 4-7 maakten. Dus de tweede, hè? 2 Twee januari was dat gewoon. 2 januari was dat. En toen uh, ging ik de reportage monteren die we op oud en nieuw hadden gemaakt. Oh ja. Wat had je gemaakt dan? Uh, nou, dat was met Bas en met Vera. Uh, de anti gingen we testen. Oh, ah yeah. oh, yeah. uh, ja. En nu zat ik er dus voor de tweede keer en gelijk in de laatste aflevering. Want normaal zit ik nooit in het hokje. Nee, hè? voor deze aflevering dingen te doen. Dus uh, ja, dat was wel eventjes een gevoel van, oh ja. Oké, okay. en bij BNN? Bij BNN de eerste ja. keer. Ja? Ja, spannend. Ja, wel heel spannend. Met oh, ja, die... ja dat Ja, me... <laughs> vooral, dat... Toen ik... ik had me aan iedereen voorgesteld, ja? alleen nog niet als Sander gegaan En toen op een gegeven moment, toen nam jij me volgens mij nog aan de hand van Eliana, heb je iedereen voorgesteld? Ik zeg ja, ja, ja. Ik? En ook aan Sander. Oh nee, nee, nog niet. En toen ging ik naar Sander en toen gaf ik hem een hand en toen pakte hij die plastic hamburg van hem. Oh ja, ik okay, En toen ging hij daarmee piepen <laughs> en toen had ik zoiets van: Oké, okay, dit is uh, BNN. <laughs> uh, en uh, wacht even, ik ga even alsjeblieft bij jou delen. Ja, op. dankjewel. Bas, jouw jou ja. eerste keer bij, uh, bij BNN. Uh, ja, ook, ook spannend inderdaad. En ik, maar ik weet nog dat de eerste week, dat was heel relaxed. Want toen was er niemand bij BNN. Alleen wij dan, met z'n tienen BNN University. Ja. En uh, dat was allemaal wel relaxed. Uh, maar ook heel spannend. Maar toen, inderdaad, die week dat iedereen er was. Dat weet ik nog. Dat vond ik echt doodeng. Toen kwam ik... Uh... Dat was zo'n week dat... dat uh, eigenlijk de eerste week. En dan, dat is eigenlijk de enige week dat iedereen er ook is. Want uh, uh, dan, ja, dan kreeg ik zo'n opleiding... Oh, een soort opleiding eigenlijk, toch? bij ja, Een soort ja. knalopleiding, zo van nou, dit, de rest van het jaar gaan jullie dit doen eigenlijk. Ja, dat is ja binnen vijf pleeg. dagen wordt dan alles een beetje geleerd. Also. En dat vond je eng? Nee, ja, toen die week daarna, <laughs> want toen was iedereen er weer. Toen zag ik al die dat auto's staan, toen dacht ik, ja, kut. Oh, maar dan toen dus... waren alle ah, andere ja. mensen ook alle weer... andere euh... mensen van BNN, toen dacht ja. ik, ja, kut, dan moet ik me aan iedereen voorstellen. Zo. Dat, dat vond ik heftig, ja. Maar nee, supervet, alles, nee. ja. Ieder waren ook wel een beetje een... Uh... Timide. Ik heb laatst, ja, ja, nee, ik heb ik heb, ik heb... Ik zat er een beetje na te denken over, uh, de, met wie was er Met jou volgens mij, veren over gekke mensen die je uh, oh. was jij ook bij, Bas. Oh, ja. Ik ja. was zo'n zo lijstje aan het maken met rare mensen die ik uh, uh, had ontmoet. <lacht> en uh, samen met Frank ook. En Frank is uh, jullie, uh, jullie begeleider eigenlijk. Die heeft zich lam geslopen op Serious Request, uh, dus die is er niet. Maar, en toen stonden echt veel van jullie stonden in het <lacht> lijstje zeg maar, van mensen die ik heb ontmoet die een beetje, gewoon een beetje... Ja, crazy. Ja, beetje, ja crazy. Niet, niet helemaal gek hoor, maar gewoon een beetje. Ja, zeg maar waar het op staat. Een beetje typisch allemaal of zo. Ik weet niet. jullie waren allemaal een beetje typisch. De rest van de, de vorige ligging was, was wat dat betreft een stuk. Uh, een stuk normaler eigenlijk. <lacht> wow. ja. ja, ik weet niet hoe je dat. Ja, ik, weet, ik, weet niet of het, ik weet niet zeker of het een compliment is hoor, maar ik denk het wel. Ik tot de ja. laatste uitzending. Ja, ja, ja, ik dacht ik kan het nu al zeggen. Uh, Vera, uh, nee, wacht, eerst naar Angelique, die hebben we nog niet gehoord. Uh, jij kwam binnen en toen. Je had een beetje ervaring toch op radiogebied? Nou, ik had een half jaar stage gelopen bij Tineke de Nooy. Op Radio 5. bij Max kijk inderdaad. Onze directe concurrent. Nou, <lacht> ja. Dus dat was altijd al een beetje ervaring mee, maar voor de rest met Dalet en alles werken, dat, dat, dat nog niet. Dus Dalet dat ik... is het uh, systeem hè, waarin ja, je uitzendt. Ja, Precies. En uh, leren monteren en dat soort dingen. Dus dat vond ik best wel uh, heavy, om dat even in een week onder de knie te krijgen. Ja. En Vera, ja. vond jij het leuk met BNN? Ja, ik, ik weet nog als ik, uh, hoe ik daar binnen ben gekomen. Want toen, toen met die selectiedag, om daaraan te denken... toen moesten we ook op de foto en zo. Ja. En toen zag ik die foto, die zag je diezelfde dag nog terug, geloof ik. En dan keek ik keek naar mezelf en ik stond daar helemaal in elkaar gezakt. Ik, ik liep daar volgens mij ook echt rond met uh. een me zachte gegeven. Uh, uh te vroeg mij Toen was je nog 13, toch? Zo, 13? Ja, ja, toen was ik uh, net. Uh, net, mocht ik net uh, je bent echt een Mocht ik net zelfstandig reizen. Ja, met nee, maar toen was je 17, toch? Ja, toen was ik net ja, 17. Nee, maar nu, nu 18. Ja. Leuk. Toen vroeg ze waarom wil je radio doen? Toen zei ik: ja, ik vind dat ik een radiohoofd heb. Dat was een beetje het enige dat die dag uitkwam volgens mij. En Wat? De uh, Rick die zei laatst nog tegen mij dat hij nog wist welke trui ik aan had op, op uh, <laughs> selectiedag. De selectiedag is voor. Dat is dus een dag. En daarin, uh, uh, ja, dan, dan worden jullie eigenlijk gekozen, tien van jullie. Uh, en dat, dat, toen kwamen er denk ik zo'n 60 man of zo naartoe naar BNN. En wij moesten dan kiezen bij BNN. En uiteindelijk kwamen jullie eruit. God ja. weet waarom. En, uh, Typische mensen. voor je het een leuke dag, Rick? Ik vond het een hele leuke dag. Ja? Ja, <laughs> ja, jawel. Ik was vooral heel erg ondersteboven ja. van alles. En van iedereen die ik tegenkwam en die ik ook uh, daar heb gezien. ja. Ja. Oké. Okay. Dus. En jij ja, was groot <laughs> En, en jij ja. had de groene trui. Ja, ik heb de groene ja, trui. Ja, ik was heel goed. Ja. Goed, oh, ja. we, gaan de, we gaan de hele nacht uh, praten over, uh, over Beginning University. Maar we hebben ook al eens bellen. Dus ik ga gewoon even lijntjes prikken. En ik zeg een echt, ik doe niks meer. Hallo, 47 met Luc. Hallo. Oh. Lu Doei. Ik proberen er nog één hoor. Hallo met Luc. Ben je uitgepleurd, Luc? Hey. Ja. Wat deed je? Hey? Aad Zonneveld. Aad, de mooie stond er Jongens, Aad Zonneveld, ik uh, trek mijn handen er vanaf. <laughs> hey. Aad. Ja. Leuk man. Goedenavond. Ja. Ik, ik ben vanop mijn hele dag wakker geleven voor je. Uh, uh, Speciaal voor uh, ons, uh. ja. Ja, je bent mijn favorite host. Huh? Je bent mijn favorite host. Dat is lief. Eh, uh, Luc ah. denk ik. <laughs> ja, dan ben jij Luc. Zeker. Maar Luc heeft zijn handen er vanaf getrokken. Maar Luc, ik wilde je... Met, uh, met al mijn liefde en plezier wil ik je een, een, een fijne feestdagen wensen. Nou, dankjewel aan. En een heel goed en gelukkig een nieuw jaar. Ik jou. Ik gehoor. Ga je weer bellen volgend jaar? Dat hoop ik ja, wel, wel, wel. ook. Ja, maar mag ik nog even in het Spaans zeggen? Ja. Voor mijn Spaanse verdien. Ja. Feliz nou wie dat. <laughs> nou wie dat. prospero. mucho nou, Anjos. Oh. Niemand... Oh, en... Nou, dat kan niemand. Paracontos ustedes, to the Mondi. En. Moeders, geloed, gezondheid, en fortuna, en verlies. Daar kan niemand tegenop, Ah, Dankjewel en uh, een goede jaarwisseling ook alvast. Hoor. Jij ook, jongen. Joeg! Bye bye. Dat is wel te we bellen, anders <laughs> nooit zoveel mensen nu staan ineens links de lijnen <laughs> rood groeien. Ik weet je wat er aan de hand is. Nog eentje doen en eentje doen nog. Hallo, met Luc, even, even de rest. Oké, okay, dag. Nou, dat zal het ook gaan. Oké, okay, we gaan proosten, jongens. Ja? ja, ja. Uh, op een gemiddelde wat omlaag is gehaald, of Vera, ik weet niet <laughs> Een gemiddelde van 8,9. De de <laughs> nee, op een mooi B&A University jaar en op een. Op een mooi, uh, mooi B&A University, uh, uh, University jaar. Ja, Ja, ja. De, uh, de, ja proost. Cheers. Cheers. Klink, klink, klink. Klink, ah. klink, klink. door. Waarom, Rik? De beste plaat van 2011. Heus? Ja, echt Waarom? serieus. Ja. Ja, ik heb een uh, heel lijstje gemaakt en echt met uh, punten erbij en eraf. En uh, maar dit was echt mijn nummer één. Hm. Ja. Of mij ook. Ja. Ja. Echt, echt? Ja. ook nummer één ook. Wordt u Ja. Ja, hoor. Ja. Ik Dat vind, vind nou het een liedje, hoor, maar... Ik vind het een geweldige plaat om ook je radio show mee te openen. Gewoon bam, gezellig, leuk en gaan. Er oh. Maar daar ja, zelf... ook heel veel elementen in of zo. Ja. Ik weet niet. Op de achtergrond speelde nu een mooi tafereeltje af. Een beetje zeg maar hoe het ook ging de vorige keer. Want uh, toen jullie kwamen, ja, toen moesten er ook mensen weg. En straks ook na januari komen er ook weer nieuwe mensen. En, uh, en dus moeten jullie ook weer weg. En dan, ja, dan word je uiteindelijk een soort type zoals Anne nu is. Die zoekt dan een stoel. En die zoekt een microfoon. En die zoekt een koptelefoon. Ja. <laughs> Alleen maar om erbij te blijven. Nee, hoor, helemaal. En die vindt niks. Ik <laughs> vind vindt het niks. Nou, jij hebt uh, B&N University gedaan voor deze lichting. Ja. En vorig jaar hadden we ook deze uitzending uh, met jou erbij. Dus jij, bent, jij hebt een beetje, bent een beetje het voorland eigenlijk voor, uh, voor, uh, voor mensen hier. Oh, no. <laughs> jongens. dat oh. jullie dat alvast weten. Mm. Kijk, maar, maar ze hoe, kijken opeens anders naar nou. Hoe <laughs> ging jij? Want op een gegeven moment moest je dan weg. Hè? Je hebt dan B&U University gehad en dan moet je, daarna moet je weg. Ja. Voor, wat, wat, uh, wat, wat, hoe, hoe, hoe vond je dat? Nou, ik ben nooit weg geweest. Nee, dat is waar. <laughs> maar had je een beetje haat en neid naar de, na deze nieuwe lichting? Um, Oeh. Nou, soms hadden ook. jullie wel dit jaar wat meer respect voor mij kunnen krijgen. Ik ben natuurlijk wel een beetje een oude rot in het feutenvak. Tuurlijk. En uh, dan, uh, dan soms een beetje hoogmoed, hè? Bij Bas bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja, uh, ja. <lacht> nou, en dacht ik toch, weet je. Had jij uh, mensen waarvan je dacht, van, nou, die hier nog bij zitten, waarvan je dacht, van nou, die gaan het niet redden. Zonder dat je per se een naam hoeft te noemen, hoor. Um... <lacht> Spannend, hè? <lacht> Nee. Ja. En wegkijken ook. Ja. Nou ja, het is niet dat ik denk, jullie gaan het niet redden. Maar ik denk niet dat iedereen misschien per se bij BNN zal blijven. Ja, ja. Dat dacht ik sowieso. Maar ik bedoel, van mijn lichting, ik ben er nog. En Lieke is Lieke, er nog. Ja, en dat zit hè. Ja, dus ja. misschien is dat gewoon omdat dat. Er is gewoon ook geen plek. Misschien. Nee, nee maar, er zijn, maar ik moet zeggen, vanuit deze lichting zijn. Ik, ik, zijn wat, wat mij betreft. Ik, ik vind het verbazingwekkend veel mensen overgebleven. Niet dat ik, niet dat ik jullie niet ja. goed wil, maar... ja, er vallen gewoon statistisch gezien veel mensen af. Er komen tien mensen ja. die worden aangenomen. En dan vallen er gewoon daarna veel af. Ja. En uh, ik, had, ik had verwacht... dat er meer mensen zouden afvallen. Maar dat is, juist, dat is juist... maar gewoon omdat ik dacht van... nou, toen jullie begonnen, waren je een beetje... een beetje nerveus ook nog. Ik zei ook al een beetje raar, hè? Maar wel op een goede manier rouwen. Ja. Leuk rouwen, maar iets minder iets minder aanwezig dan de andere uh, universities die we hiervoor hadden gehad. Niet, wel aanwezig op de zaken, maar gewoon meer... minder... Ja, Excentriek. Minder... Nou... Nou ja... E ja, ja dat een is, beetje Go girl next door allemaal. <laughs> ja. Nee, maar minder... Uh, zoals Anne, die, heeft, die, heeft, die, die, die, die, die zet meer de elleboog erin of ja. zo, lijkt het soms. En dan hadden jullie iets minder voor me gevoel. Maar dat groeide heel erg zo. Zo na drie maanden. Toen dacht ik van, oh ja, die en die blijven over. En hier is er allemaal overgebleven. Toen, ik, wist ja. maar, ik wist, na drie maanden dacht ik, ja, die, die blijven allemaal over. Wist ik zeker gewoon. Dus. Je, hebben jullie wel eens uh, de neiging gehad... Uh, uh, op, nou, te op te stappen. Ja, dat is leuk. Ja. Op te stappen. Echt gewoon dat je van, ik kapte mee. Gewoon niet dat je per se weg moest, maar dat je dacht, ik stop mee. Vera. Nee, ik niet. Want... Ah, yes, even, uh, ja. een een ja. Nee, ik, ik stond er juist iedere keer echt van te kijken dat ik, dat ik ook door was. Want ik. Nou, ik, ik had echt uh, het idee van als ik de rest bezig zag met. Uh, dat, dan voelde ik me altijd een beetje klunzig en niet goed genoeg of ja. zo. Ik weet niet, ik stond altijd meer van te kijken van dat ik er nog bij zat en niet van. Uh, nou, wij ook. Ja, ja precies. Dat, dat was ik. Ik was die geno van. Dat was wacht. Ja, maar jij hebben wel de jongste. En jij uh, uh, deed journalistiek. Daar begon je mee toen je ja. begon ook aan university. Ja, toen university. Was ik net, zat ik net in mijn eerste jaar. Ja, dat zijn echt de combinaties. Dat is niet gewoon handig. Een beetje hè? ongelukkig. Ja, eh, toch? Slecht getimed, ja. Want dan deed je dan drie dagen journalistiek, twee dagen university? Ja, zoiets. Maar dat, dat kon eigenlijk niet in mijn eerste jaar. Nee, daar kwam ik achter. Dus toen ben je gestopt met journalistiek. Ja. Oh. Stuit. Maar is dat, uh, want dat? komt dan eigenlijk door University een beetje, toch? Of ja, niet? ja, ook wel. Natuurlijk wel door mezelf, hoor. want ik, ik, uh, nee, het, daar, nee. Ik weet het niet. Nee? Maar je kon, het komt niet per se dat, dat je te druk had of zo. Maar gewoon meer omdat je dacht... Ja, nou, ik, ik, heb ik, had het, ik had het ook een beetje wel, wel gehad met de studie zelf. Dus het is niet zo oh, ja. van uh, dat het uh, ja, helemaal dat op één ding af te schrijven is. Nee, maar dat kan toch ook. Dat maakt toch niet uit. Ja. En, serieus en, maar, gesprekken dit. Ja, nee, ja, maar het is niet alleen maar uh, joligheid. Ik heb er soms een serieus praat, plaats staan. En die komt voor jou, When the Thames Froze. Ja, uitgekomen. Ja, Smit dus, en Burrow. Ja, precies. Dus dat, uh, ja. Dit, dat komt van jou af. Maar, maar en nee, andere mensen wel ooit in eigen gat om, om te denken: van nou, ik stop ermee, ik kap ermee. Bas is nog een bijzonder verhaal, daar gaan we zo meteen wel vertellen. <laughs> mm. nee. nee. hè? Nee. Hebben jullie ooit. Uh, want da, het, het is pikkelhatte. Maar ik ga nu. Doen, nu, in deze uitzending mogen we ook alles eerlijk zeggen. Maar hebben jullie ooit de neiging gehad van. shit, straks moet ik weg? Want er, de, er worden contracten uitgedeeld. En dan eerst van drie maanden. En dan weer van een maand en nog een maand. Ja, zo'n zo, zo dingen. Hebben jullie ooit. op ja. het standbeeld je. shit, ik moet weg? Ja, ja? ja echt heel erg. Ja. ja, ja. ja. Wanneer dan? Um, wat was dat? Na zes maanden of zo. Toen dacht ik. Nou, het is nu erop of de Ronde. Ja. En. Uh, ja, nee, dat is gewoon. Ja omdat je gewoon ziet dat anderen gewoon uh, ja ook heel goed bezig zijn. En ik kan me daar altijd heel erg uh, door um, yeah, onzeker door gaan maar, voelen. Maar denk, dus, uh, had je dan het idee dat het een soort van uh, concurrentiestrijd werd? Nou ja, kijk, op een gegeven moment kregen mensen gewoon een vaste plek. Ja. Die deden hun ding daar. En ik, uh, ik zweefde een beetje zo in het midden. Oh ja. Dat ik zoiets van, ja, als ik nu niks uh, kan gaan doen, dan... Uh, maar dat kan ook goed zijn natuurlijk, dat je zweeft in het midden. Dat je uh, allrounder bent. Ja, maar dat is niet iets wat bij me past. Ik moet wel weten wat ik moet doen. Anders dan weet ik niet... Toen mee. je 4 vooral gaan doen. Ja, toen kwam ik dus bij 4-7. Toen kwam het goed, eigenlijk. Dat is wel echt waar, hoor. Dat vond ik wel echt heel tof dat ik daarmee... Eindredactie kon gaan doen. 4-7 wordt gemaakt dus door jullie allemaal. Maar uiteindelijk, zo door jij. heen... Dachten jullie allemaal dikke middelvinger met je 47. Ik ga wat anders leuks doen. Nee, helemaal niet. Nee, maar jullie kregen ook allemaal minder tijd. Dat was alleen maar goed, natuurlijk. Uh, maar, de, maar dat vond ik wel opvallend. En daarom dacht ik ook van, nou, de, van jullie blijven bedenken iedereen. Want iedereen ging op een gegeven moment heel veel dingen doen. Maar ook de hele tijd, jullie waren de hele tijd weg ook gewoon. We hadden ja, het allemaal precies. afspraken om. Uh, ik was zelf ook niet hoor, maar op maandag of zo. Nou, dat kon allemaal niet. We maar hadden elf dat had weer andere afspraken moesten we voor Koen en dingen doen en weer voor, uh, voor nachtprogrammering. Uh, uh, dus voordat jullie allemaal. Dit is echt een unicum dat jullie nu allemaal bij mm -hmm. elkaar zijn. <laughs> ja. ja, het is echt een unicum. En dan zijn we nog niet compleet eigenlijk. Nee, nee, nee ja. precies. het is er niet, die, is, uh, die werkt bij timoer en uh, uh, die, viert, uh, die viert zijn kerst thuis en uh, gelijk heeft hij daarin. Um, uh, maar, in, maar inderdaad, zijn we nog niet compleet uiteindelijk. Ja, nee. Ja. Plaatje draaien? Vera, waarom When the team Froze? Nou, omdat ik... Uh omdat ik uh, Smith Burroughs, dat is dus die, die zanger van editors... en de drummer van Razorlight. Ja. En het is wel heel grappig, want toen ze dit album, dit projectje maakten... Toen, toen had ik er nog niet echt iets van gehoord. En mijn tante, die is dan bijna 50, die zei van... oh, vet, moet je luisteren. En ik wist niet eens dat ze, dat ze, dat ze dit hadden gedaan. En toen was ik naar de tryout, try-out gegaan. En toen was ik eigenlijk meteen verkocht. Dus jij bent eigenlijk verslagen in je in je Door mijn scene. tante, dus dat is een <laughs> beetje... ja. en dan toch een beetje kerstplaat, alhoewel ik denk, niet zoveel met kerst heb. Ik wel. Uh.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 And slows. But when I dream tonight, I'll dream of you. And when the tears froze. God. is marching out on the street, as young men sleep amongst the feet. Another year draws to its close, and time under slows. When the Thames Froze van de Smith and Burroughs. En uh, een of is van de editors en die andere is van... Light. Oh, ja. Van uh, Oh Oh, Jane America. Dat doe ik ja. maar toch eens hij. Oh. Ja, hij is een... ja. toch ja. Ah, ja, grappig. Ja. Hij kan ze... ook wel een beetje zingen. En ze waren allemaal in het glazen huis. En ik, eh, wat dat betreft heb ik een soort van flashback terug naar, uh, naar vorig jaar... Uh, toen zat iedereen ook zo brak als een kanari op deze stoelen, allemaal en zo. En jullie zijn nog brakker, want jullie hebben dus nog meer gedaan. Eigenlijk met het glazen huis meegeholpen. Mm -hmm. En uh, sowieso uh, in de nacht en zo. Uh, Angelique, jij ja. hebt de afgelopen week volgens mij echt alleen maar uh, glazen huis dingen gedaan. Je was hem niet te bereiken. Nee, nee, Je reageerde vandaag voor het eerst op de, alle WhatsAppjes die daar binnenkwamen. Dat dus klopt, van, ja. Ik had ja. ook nog een beetje als een soort van, een soort van ademteug die je haalde. Uh, Zo was voelt het ook echt. Had jij aan het begin van het jaar gedacht dat je, dat je, nog, dat je glazen huis zou gaan doen? Nee. Want het glazen ja. huis is mooi om te doen, hè? Om rijden ja. ja. Nee, dat had ik niet gedacht. Ik, ik had misschien wel gedacht dat ik zou blijven, maar ik, dacht, ik had nooit gedacht dat ik direct zou mogen meewerken aan zoiets als het glazen huis. Ja. Dat, dat was echt huge. Vorig jaar zat ik nog op de bank te kijken met mijn ouders. ja. Mm, yeah. Ja, nooit gedacht dat ik daar dan zelf tussen zou staan. Nee, dat was echt wel zeg, uniek. En waarom... Uh, uh, uh, wil, want je wil per se graag radio maken. Je hebt uh, je nooit, en, ik heb je nooit over tv gehoord, bijvoorbeeld. Jullie allemaal trouwens niet. Maar, maar je, nee. nee nooit, echt, nooit gehoord over van, ik wil tv maken. Nou, ik heb ooit wel met een gedachte gelopen om een kinderprogramma te maken. Dat ja. vind ik leuk, met kindjes en zo. Ja. Maar ja, ik vind radio veel persoonlijker, veel intiemer. Veel... En ik hou gewoon van muziek. Ja, ja. TV kan je ook wel met muziek doen, maar... Ja, komt Tja. minder over. Precies. Oké. Okay. Ik vind het gewoon... Cool. Um, Rik, waarom radio en geen tv? Ik bedoel, naast natuurlijk... hè. Het hoofd, check de webcam, thanks. Oh, nee. oh. Oh. Rick, je bent wel een beetje, je, je bent een beetje, je, de, de, de, er is een soort van, uh, de, de soort van algehele een stereotype een radio. Nee, hey, maar er is een soort van algehele pispaalsfeer tussen ons gekomen op een gegeven moment. Wow. Dat is wel zo, ja. ja, maar er is wel zo, maar op een gegeven moment, maar jij ging het ook terug doen, dat vond ik wel relaxed. Ja. Dat vond ik wel, en wat ik echt heel grappig vond, en ik had het er nog over met mijn vriendin uh, vanmiddag, we zaten we waren aan de kerstdis zaten we te maken en zo. dus ik zat zaten ik kreeg allemaal Whatsappjes van jullie want we zitten dan in zo'n pool hè, van met allemaal mensen. ja dat wordt ook nog een moment straks denk ik. aan het eind van de uitzending dat we allemaal massaal de dan -groep die, dan verlaten. dan moeten we die pool gaan verlaten inderdaad. Ja. moet dat ja. nu wel ja? En, nee, nee straks, dat we nu oh, sprake. Sprake. We weet weet het, nog ja. wat sappen. Um, en nou toen toen uh, ik, ik lees heel even voor. Uh, Basti zegt uh, uh, of Eliane zegt ik ben er om 1 uur. Dan zegt Bas 1 uur, het programma heet 4-7, en dan zegt Rick ik zit in bad. Ja. En, iedereen, en daarna een mannetje die zwemt. En daarna reageert Vera met een beetje met de sop te klieren. <laughs> Eliane zegt iets wat ik geen idee heb wat er staat, maar dat zal wel... Uh, dat, zal... Mijn, dat is mijn onervarenheid. Dat is, <laughs> dat is niet. Uh, dan zegt Bas reageert lekker in bad. Uh, Eliane zegt kan iemand me ophalen in Arnhem Niet, oh dan ben ik er om één uur Vera zegt kan iemand me ophalen in Zundert <laughs> Kon ook niemand, heel raar Ja, vreemd Angelique was op dit moment gewoon niet te bereiken hè? Dat, dat je niet denkt van waar is Angelique gebleven Eliane zegt ineens midden in de zin kusje, hoi hoi Dixie heeft zegt, zegt, heet Bad. Mm. <laughs> uh, en dan zeg jij dat er zo weinig contact tussen is tussen ons. Ik begrijp het we niet. Ik wil je nagaan. Ik zat live in een uitzending en mijn <laughs> telefoon ging. Ting, ting, ting, en ik zat ik, ik te Er allemaal smileys en poppetjes. Oh. En ik dacht, hell. Daarna komt Rick met een plaatje, ja, die is van, fantastisch. Van een 8, ja dan moet je op je telefoon wel eens invoeren ja. thuis. Een 8 en dan een heleboel isjes, een klein uh, vuistje ertussen, een D en dan wat druppeltjes. Nou ja, uh, tekenend uit zou ik zeggen. Bas reageert daarop met ha ha ha ha ha. ha, ha, ha. Uh, daarna zegt Vera, geen idee wat dat vandaan kwam. Ik neem vanavond nog wel wat wijn mee. Stel dat er goed is. Eliane zegt: Ik neem chips mee. En dan zegt Rick: Ik neem mezelf mee, want dat vindt iedereen lekker. <lacht> nou, en daar moest ik zo hard om lachen. Toen <lacht> dacht ik echt: Wat de fuck zijn ze van mensen? Ja, maar, maar ik wist ook. Ik, ik had geen nummers meer, want ik heb natuurlijk weer problemen met het, Maar Ik wist dat die van jou kwam Rick. <lacht> Dat was heel grappig. Ja. Maar goed. Waarom geen tv? Hoor? Nou, ik denk <lacht> dat je net een prachtige reden hebt gegeven. Nou, ja. ja, waarom uh, geen tv? Ja, omdat ik radio. Uh, dat vind ik leuk. En als ik radio luister, daar ben ik ook. Ja, ik heb maar één liefde in mijn leven en dat is radio. Tuurlijk. En dat heb ik nooit bij tv, heb ik nooit iets gehad ik dacht van zo. Nooit gedacht van ik ga een camera oppakken, voor een filmpje maken. Nee, dat vind ik uh, sterker nog, dat, nee, dat vind ik niks. Want laten we even een rondje ervaring doen. Uh, Rick, wat deed jij hiervoor? Voor BNN University? Uh, lokale radio. Hoe uh, heet veel. die? Uh, Web FM. Web FM. <laughs> ja, Web FM. En uh, wat deed je daar dan? Uh, daar presenteerde ik uh, drie uh, programma's. Niemand uh, moest het doen. De en, uh, so, hoe heetten die drie programma's? Zochtens, middags en zaterdag. Uh, oh ja. Rick staat op. Rick ja. luust. Altijd de graveyardje. Rick van naar bed. De dag met Rick. De Rick in Ja. Nee, Maar goed, dat jullie wel luisterden. Dat is, uh, nee, ik deed uh, een uh, programma heette volgens mij... Oh, ik ben het alweer vergeten ook. Tussen Waal en Brugge. daar werd de hele dag overdag herhaald. Ja. Dus dat deed ik inderdaad. Uh, ik deed het Wilde Weekend. deed veel te het... horen. Yeah. En ik deed uh, WebFM Live. Uh, ja, dat heette. zo okay. actualiteitenprogramma. En het uh, Wilde Weekend was dan voor uh, jongeren. Okay. Maar we luisteren niet zoveel hoor. Nee, naar, uh, <coughs> naar een, uh, lokale, nee, lokale radio is, is soms treurig inderdaad. Ja. Ja. Maar wel leuk om te doen, toch? Ja, heel erg ja, leuk. Zeg, ja. Ja. Bas? Ja, ik heb ook lokale radio gedaan. Ja. In Emmen, toch? In Emmen en in Zwolle heb ik ook nog lokale radio gedaan. Bij Omroep Zwolle ja. gingen we een studentenprogramma maken. En, en voor de rest veel, veel bij, bij Radio M, inderdaad. Oké. Okay. Ja, ja ik, ik, ik had net een studie. Maar wat heel weinig mensen weten is dat ik wel tv heb gedaan bij de lokale Omroep. Oh. Oh ja, nee. ja nee. Allemaal, dat even, was... even, allemaal even het kruisje, jongens. Oh. Ja, nee, niet als oh. dus beraden, maar uh, de, de ah, radiozender radio was er in Zunnet niet. En toen heb ik uh, tv gedaan, toen ik... Uh, ja, Vera TV? Zo, toen presenteerde oh, ja. ik wel dus ja, ja. Ik, uh, ja Wat presenteerde je dan? Ja, ik, ik deed van die uitzendingen. We hadden een eigen een, een, de, de, de, de lokaal omroep van Zunnet. En dan was er ook een jongere tak, dat deed ik dan. Dat was ook, uh, Hoe heet je, je programma? Uh, het heette JOZ, Jongerenomroep Zundert. Nee, toch En dan deed ik ook, uh, ik heb een keer uh, Koningin en Dag Zundert gepresenteerd. Hey, dat was wel een, een ja. headlight in mijn carrière. Hoogtepuntje. Ja, precies. Ja, dat kreeg ik uh, leuke reacties op in de straten. Maar dat, dat is het dan ja, ook, dat ook wel. Dat, dat was mijn ervaring. Uh, Angelique? Ja, ik maakte ook radio, nou niet lokaal op een internetstationnetje. Yeah. Dat heette Heart O20. Oh, ja. En dan maakte ik de Sunday Soul Sisters. Dat doe je dan nog steeds? Ja. Of ben je ermee gestopt? Ik ben er even mee gestopt. Oh, Oké, okay. had je het te druk? Ja, een oh, okay. soort van. Ja, dat kan. Dus, en ik kreeg een andere kans, ook op de zondag. En toen moest ik kiezen. En toen oh, yeah. Ja, want je bent ik... Radio 6 gaan doen inderdaad. Ja. Ja. Laten we daar zo meteen nog over Precies, verder praten. Maar, ja, inderdaad. Ja. Okay. En daarvoor dus uh, Tineke. Ja, dat snap ik. Hè. Dan moet je dingen opgeven. ja, oh, ja Tineke er nooit inderdaad. Ja. Ja. Ja. Mijn inspirator. En Elianne? Jij deed niks ja, met radio. Nou, ik heb uh, een half jaar lang... Toen ik, ja, ik werk bij het theater. En dan moet je altijd uh, de theateragenda... en het cultureel programma doen. Ja. En toen uh, ben ik iedere week... Uh, naar de studio van RTV Arnhem gegaan. Omdat het cultureel te doen. Okay, de, de, om daar te vertellen wat je deed? Ja, van wat deze de... week is er uh, nou, dit en dat. En uh, je, je moet daar naar ons op het podium komen en uh, hmm. ja, dat soort dingen. Maar dat was, is dat ook jouw Is dat ook de reden geweest dat je dacht van ik ga uh, ik ga radio doen? <laughs> um, nou, deels, ik had eerder ik ben klaar met mijn opleiding en ik wil wat. Wat deed je? Uh, ik heb CMV gedaan. Ik wilde een maatschappelijke vorming. En dat is eigenlijk. Uh, een mengel moest van, van alles en nog wat. Uh, onder andere jongeren werken, maar ook uh, achter de schermen werken uh, in, in de cultuur. Dus ik werk ook nog steeds bij het theater. Mm -hmm. En ik organiseerde evenementen. Maar ik was iets van: ik wil meer en ik wil iets anders en ik wil nog blijven studeren. Hé, hey, ik ben university is één jaar. Laat ik gewoon een gok doen. <lacht> ja. Ik ik het gaan doen. Ja, yeah. oké. Okay. Oh. Van jou had ik wel altijd zoiets van: hoe, hoe kom ben je hier terecht gekomen? Ja, dat weet ik zelf. Niet in de selectie, maar ik bedoel op het ja, idee nee, gekomen ja. om dit te doen. Ja, dus dat had, uh, had ik ook wel ja dat, is ook, ja, dat is ook geheel grond. Want ik had zoiets van, ik wil wat en ik ga het gewoon doen. En toen heb ik op de selectiedag, heb ik me gewoon... er doorheen geslagen en nu zit ik hier. En ben je meer een... Uh, uh, want je bent... Ik, ik heb bij jou altijd idee dat je echt een... Uh, uh, de, de, de regelkant. kant... ...op ja. zal gaan of zo. Ja, precies. Omdat je het ook dat gedaan bij wel... het theater en ja. ook bij 7. ...en ook bij Serious Quest heb jij die hele statiegeldman... ...daar heb je ja. bij, heb je, je tegenaan bemoeid ja. en zo. Is dat ook iets wat je... wel kantje op wil? Uh, ja, dat vind ik wel het allerleukste. Statiegeld? Maar ik ben er wel achter gekomen. <laughs> <laughs> ik ben er wel achter gekomen, want ik ben ook zeg maar een dromer... ...en een fantasiemens. Dat hebben jullie vast al gemerkt met z'n allen. En, um... Ja, dat is dit jaar wel echt, uh, echt wel mooi bij elkaar gekomen. Gewoon het nadenken over iets wat je wil. En dan je zinnen erop zetten en het regelen. Dat vind ik gewoon het mooiste wat er is. Angelique, een plaatje. Ja, Jamie Woon met Night Air. Ah, heerlijk. Als ik s'nachts in de auto naar huis rijd en deze staat op... dan heb ik altijd zo'n lekker gevoel. Dat klinkt heel fout. Nee, dat Baas vind ik dat in je Blijf van je af. Je je <laughs> <de auto laughs> Het hoeft allemaal niet zo fijn. Jamie Woon, Night Air. car crash colors En Nijder, uh, laten we eens even naar bas gaan. We hebben nog weinig gehoord eigenlijk oh, deze ja. nacht. Ja. En uh, dat is eigenlijk wel opvallend, maar ook een beetje misschien wel de story of your life tot <laughs> oh, <is het> nu <laughs> toe. Ja, nou ja. Kijk, toen jij begon, ja. uh, maakte jij als eerste. Uh, uh, jij was goed in reportages maken. Al, mm. oh, tenminste, hè, die zat, dat zat er lekker in. Vonden jullie ook trouwens? Of, uh, ja, maar, het was echt die verpletterende indruk. Ja, hè? ja ik toch? Vond die, ja, toch was toch. Uh, ja, ja. Uh, ja, vond ik ook. Ja. En, uh, en uh, ik dacht ook altijd, en ik heb het er ook wel eens met Lieke en Frank over gehad, zo in de kroeg, En toen, nou, dat is echt zo'n zo gastje, je heeft zo'n grote bek en zo, en weet ik veel wat en zo. Maar dat valt eigenlijk heel erg mee. Ik heb helemaal geen grote nee, bek. Je gaat nee, altijd, je gaat altijd zitten en dan denk je van, nou kijk wel even, ik had het boom en zo. Ja. Maar toch heeft ze het allemaal geen windeieren gelegd. Want uh, jij bent uh, samen met Evert. Uh, ben jij degene die echt gewoon een dikke vaste baan aan over heeft gehouden. Nou ja, die natuurlijk niet vast. Hè. Blijft natuurlijk al gewoon publiek omroep. Maar, ja. uh, maar in ieder geval een schitterend half, halve maandcontract. Uh, <laughs> ja, dus ik mag toch even blijven. Nee, nee, je, hebt echt, uh, je, je bent producer bij uh, Domien Verschuren op 3FM. Ja. Voor het programma At Domien. Ja. Of at, at Work, sorry. En dat ja. is een programma van 10 tot 12 op, ja. uh, op uh, 3FM. Mm -hmm. Dat kent iedereen natuurlijk ook wel. En, maar dat is zeg maar echt een van de belangrijkste programma's van Nederland eigenlijk. Als nou, je zo, nou, qua luisteraars zeker, toch? staat in top 10. Dat is wel waar. Ja, ja toch? Ja. Ja, nou, en hoe kwam je daar zo terecht? Uh, ja, dat weet ik zelf eigenlijk ook niet zo goed. Uh, want ik, ja, dat, ik moest dat toen een tijdje gaan doen. Uh, of ik mocht dat een tijdje gaan doen natuurlijk. Uh, omdat de, uh, er was geen producer meer bij, bij Domin Die had nee. geen producer meer. En uh, toen heb ik dat even kijken één hele week gedaan. En daarna nog vier vrijdagen. De alleen de vrijdag. En toen mocht ik uh, mocht ik blijven voor een half jaar eerst en nu voor een jaar nog. Oké, okay, nu nog voor een jaar. Ja. Zo, zo lang nog ja? Ja, ja, ja zeg, nou, tot oktober nog. Oh, ja. Wat zeggen we tot oktober? Zo lang nog, ja. Ah. ja. Oh. Uh, cool. Leuk. Ja, nee een ja, grapje. Nee, grapje. Ja, ik ze allebei wel een beetje. Jij en Rick zijn allebei een beetje de pispaal. Uh, ja. Pispaal imago of zo. Ja. Maar je doen allebei wel goed terug. Dat is wel goed hoor. Oké, oh, goed. Okay, goed zo, ja. Ja. Nee, nee, maar, nee, maar dat, kan. dat is was toch juist leuk toch? Vind ik al grappig. Uh, een beetje tegen elkaar in Ja, en zo. Het gaat toch een beetje om wat jij leuk vindt. natuurlijk. <laughs> <laughs> uh, maar was dat ook iets Bas, wat jij, wat jij ambieerde om uh, uh, producer te worden? Want je wordt gewoon producer van de rijprogramma nu. Was ja, dat... wat je graag wilde toen je begon? Uh, nee, nou, dat was niet wat ik, wat ik als eerste in gedacht had, dat ik heel graag zou willen doen. Nee. Wat had je wel in gedachten. Had je het in je hoofd? Uh, of een jaar wil ik dat doen? Nee, ja, ik wou altijd het liefst natuurlijk op de radio. Ja. Ik denk dat iedereen die wat dan met radio heeft, die daaraan begint aan B&N University, dat wil of ofzo, denk ik. Presenteren. Oh, ja. is dat zo, jongens? Ja, maar niemand oh. van ons heeft dat, denk ik, gezegd toen we op de sollicitatie Nee, uh, nee, nee. heel goed. met me. oh, ik ben zeggen. Ja. Ja, ja, ja, ik zie je wel. Ik zei, ik vind het allemaal leuk, maar... Uh, ze vroeger, wat wil je over vijf jaar doen? Ik zei, ja, dan wil ik op de radio zitten, klaar. Ja, ja, nou, ja. ja het zit lekker. Maar, de, maar jullie willen eigenlijk allemaal uh, gewoon presenteren en uh, Koen Zwijnenberg en Timo uit het huis hebben en gewoon lekker zelf doen? Ja, nu wel. Ik heb het ontdekt. <laughs> ja? TV, ja, oké. Okay. Grappig. Maar daarvoor had je het nooit? Nou, ik had wel zoiets van, ah, oh, dat zal wel heel vet zijn. Ah, nou, boeien. Achter schermen is ook leuk, toch? Ja. En dat is ook eigenlijk wel... Ja, je kijkt ook gewoon naar jezelf en wat je kan en wat je al gedaan hebt. En, uh, ja, dromen is soms eng hoor. Ja, maar dus wat dat betreft heb je nu wel een mooie voorsprong natuurlijk. Omdat je nu en uh, contact hebt gemaakt en een jaar lang uh, mee kunnen piepen... en weet van, nou, in ieder geval trucjes kent van wat je wel en wat je niet moet doen. Voor hetzelfde geld zit je in één keer midden in de nacht weggepropt. En dat moet je niet hebben natuurlijk. <laughs> oh. Oh. Oh. En je ah, je hebt top topics nog. Oh, ik had zo'n glansrijke carrière. Dat is Een glansrijke carrière had ik in het vooruitzicht. Maar ja, toen ging ik die nacht doen en toen mocht ik nooit mijn BNNTD presenteren... Het is allemaal afgelopen en uh, oh. ja, het is echt dramatisch. Nee, helemaal niet. Een heel grapje. <laughs> maar, eh. Oh. Uh, <laughs> het gaat over Universiteit. Uh, ja. <laughs> Laat het nog meer doen, jongens. <laughs> <anyways. laughs> uh, nee, maar, maar jullie hadden allemaal willen nu. Hebben jullie nu zoiets van? Nou, nu wil ik wel presenteren eigenlijk? Ja. Ja? Niemand die zegt van nee. Ja, nee, ja, ik weet het ja, echt ja, niet. Ik, weet, ik, kijk, ik, nu, uh, ik heb nu met Rick heel lang op bnm.vm ja. programma's gemaakt ja. en dat is gewoon, gewoon leuk De om, om heel erg, is ja, dat, hè? Ja. gewoon heel erg leuk om te doen. Alleen ja, ik weet niet of ik nou heel erg per se, ja, daar weet ik gewoon niet zo goed. Ja, omdat, was... ik ook, omdat ik ook, vind dat je, als je merkt hoe, hoe, hoe het niveau is ofzo, dat is wel, ja, dan denk je, ja. Ja, dat moet je ook wel allemaal kunnen en ja. Dat, ja. ja. Nou, ik ja heb, het is meer dat ik, ik heb met mezelf afgesproken van, ik ga het nu gewoon proberen. Ja. Maar het is echt niet, ik vind het echt niet vervelend als ik, uh, als ik uh, bijvoorbeeld over volgend jaar denk van ja, nou, het zit er gewoon niet in. Nee, want, ik, is... want ik doe op dit moment productie en dat vind ik hartstikke leuk. En ik wil echt nooit meer, dat wil ik er nooit meer loslaten zeg maar. Nee. Ik heb als het nog één keer over mezelf mag beginnen. Ik had ook, ik had heel erg de ambitie om, uh, het is niks als jullie, om, uh, om, te, om te presenteren en zo. Maar ik wil ook alles doen. Maar ik heb ook al bij, bij zender gewerkt en zo, als producer ook. En toen dacht ik van ja, nee, dat wil ik eigenlijk niet. Dat hele platte plaatjes draaien en zo. Dat vond ik eigenlijk niet zo leuk. Dat was echt, en, maar ik denk dat dat uh, op een gegeven moment ook een beetje komt of zo. Hè? Dat, je dan, dat je dan gaat... Uh, dat je dan een beetje gaat presenteren of gaat rondkijken op de radio en denkt van ja, ik vind eigenlijk andere dingen ook leuk naast presenteren. Maar ja, ja. ik kan me voorstellen dat een droom om, om radio te maken, dat het begint met presenteren. Maar wie, wie van ja. ons zie jij zeg maar, echt een presentator? Ik denk dat Angelique ja. uh, zeker uh, Radio 6, want die doen nu, daar gaan we het later nog lang over hebben, maar dat dat dan dat al... Uh, ja, en ik zie... Ja, van jou, Eliana, dat weet ik nog niet zo goed. Maar dat komt denk ik omdat je het later hebt ontdekt. Ja, ik heb het nu echt pas net ontdekt. En ik heb ja. zoiets van... Uh, Wauw, dat is echt wel tof of zo. Ja, en uh, ja. ik denk dat ik er wel mee verder ga gewoon... Want ik heb, ik heb wel gepresenteerd, maar dan echt fysiek zeg ja, maar. Ja, ja, echt op een echt podium evenementen en, zo. en dat soort Met dingen. Erbij en zo. Ja, met mijn looks erbij. en ja. de, Achter de radio moet ik het toch compenseren, weet je wel. Ja. ja, maar jullie hebben wel, want jij hebt samen met Vera een uh, je ja. gaat op BNNF. Maar ja. daar echt een hilarisch item in over dat je mensen ging bellen en die zo ja. mogelijk aan de lijn houden door... Ja, we kijken dan zeg maar op Twitter en dan uh, gaan we dingen opzoeken van mensen. Want mensen zetten dan hun 06 op Twitter vaak. Ja. En dat is gewoon openbaar. Dat is een beetje dom, dus daar gaan we dan dingen mee doen. Dus en, er, is wel, er zit wel moraal in. Ja, er zit wel moraal <laughs> ja. in. Want de uh, beurt, de ene week doe ik het dan de andere week het Vera uit. En dan uh, verzinnen we zoveel mogelijk smoefjes om iemand aan de lijn te houden... op een mix van irritante wachtmuziek. Ja. Dus, uh, ja, en dat heeft Sander Hoogendoorn overgenomen. Dat gaat nu naar ja, de nacht. De 3 fm uh, ja. nachtietje. Nou, kijk, dat soort dingen. En uh, bij Vera uh, dacht ik... Op het begin van het jaar zat ik te luisteren naar je programma en dacht ik: oeh, nou weet ik niet zo goed. Maar nu, laatst hoorde ik je weer en dacht ik: oh, nou, jeetje, Mina, dat is echt, ja, dat is echt met enorme, dikke, mega stappen, zeg maar. Ja. Uh, mm. Maar ik, weet, ik heb geen idee wat voor soort programma nog. Ja, weet je wat ik het heb? Ik heb altijd een beetje het romantische idee bij die Je gaat mensen nieuw muziek laten luisteren. Yeah, yeah. Vooral toen ik daarmee begon, dan ging ik allemaal van die alternatieve platen draaien. En dan zei ik, oh, yeah. dat vind ik echt een leuk liedje. En dan was het allemaal <laughs> alsof ik gewoon tegen mezelf zat te praten. door heel verlegen en dat je me niet eens kon verstaan. Yeah. En toen ging ja, ik dat mezelf... klopt. Ja. Ja, maar je was heel, heel verlegen uh, Ja, en toen op kreeg de ik ook uh, feedback van jou en, zo. en toen ging ik denken van... ja, maar ik heb eigenlijk stiekem ook best wel een grote bek. En dat duurde eigenlijk al zo. Ja, van tweeën, ben jij gewoon, als wij samen weer een TV maken, dan zeg je wel eens dingen dat ik zoiets heb van zo die heeft lef. Ja, maar dat ja, maar is maar grappig. Dat want camp, als je camp camp kijkt, dat was heel laat bij mij uit. Want als ja. je op je Twitter kijkt ook dan, en Facebook, dan ben je heel uh, open en eerlijk en alles. Ja. en zo en flap uit. Maar op de radio was het nog een beetje Dus het is later gekomen. Maar ik <güls> weet geen, idee wat voor soort programma. <tosses> ik zit zo'n 3 voor 12 achter. Ja, uh, ja. Zo, dat zou best kunnen ja. ja. Ja, maar de, ja, je bent, jij bent 18, dus dat. Uh, dat ja, tot de hele oh. wereld. Ja, nee, maar dat is, ja, maar dan heb je echt nog. Kun je echt nog. Uh, voordat je. Uh, ook maar, voordat ik dood ben. Nou ja, voordat iets. je ook maar nadenkt over. Van, nou, welke kant het op moet. Kun je echt nog sowieso twee jaar lang lekker prutsen Sorry. oefenen. En weet ik veel wat. Dan. Ja, dus dat is het voordeel. En bij Rick denk ik denk dat Rick wel. Uh, Rick moet gewoon, uh, gaan naar, uh, nee, newslees, nee, moet gewoon demos sturen ja, naar. Nee, geen nieuwsleden. Nee, maar je moet gewoon demos sturen naar. naar. naar zendes als, uh, als 3FM ja. 538. Slam, Veronica Q. Dat soort zenders gewoon. Want ja. Radio 1 is niet iets wat je nu moet doen, denk ik. Omdat je gewoon niet intelligent loopt. Wow. Uh, wow. dus. Nee. Bam, nee maar duur. dat zei ze ook over jou. Hoor. Ja, dat is wel ja. zo goed gekomen. Nee, nee, maar ik denk dat je. Nee, maar je Alba, jij bent, uh, 22. 22. Ja, nee, maar dan moet je. Ja, maar ja, ik, dat denk, is ook, ik ben er nou ook heel ach, erg achter gekomen. wat ik nu leuk vind om zelf te maken. En ja, dat je, is wel wat jij noemt platte hitjes draaien. Ja, nee, ja nee, dat nee, vind ja, ik fantastisch. Ja, ja, maar dat is ook goed. Nee, maar, ja, maar je bent een beetje je bent, stiekem ben je een soort entertainer in. Uh, uh, in een soort of nutshell of zo... So, uh, <laughs> yeah. Ja, maar je bent niet een heel enorme. Uh, je zit niet onder de tatoeages en uh, je bent geen, uh, geen enorme uh, Stoney Maloney, roken, weet ik voor rock and rock'n'roll type, toch? Nee, nee. Toch? Ja, dat is toch? Nee, ja, nee. Maar ondertussen heb je, ben je wel echt een soort van entertainer erin. Dus ik denk dat, als je, volgens mij, als, je, als jij echt uh, vier, vijf demo'tjes stuurt en een paar keer wordt afgewezen en op een gegeven moment. en dan toch doorgaat, dan denk ik dat je uiteindelijk. Wel... Het klinkt heel raar. Ja, <laughs> wordt gewoon afgewezen? Moet je ja, nee, maar je ja, wordt ja, altijd afgewezen. Je ja, word ja. afgewezen. Ja, maar ja, je wordt sowieso. Nee, je wordt alles afgewezen. Ja, jij wordt zo, zo snel als ik al dan uitga in de stad. <laughs> het is zo vervelend. Ik meeneem niet eens aan. Die, ah, ja. die demo's worden altijd op het begin afgewezen. En op een gegeven moment uh, dan, uh, dan gaat het los, natuurlijk. En met Bas had ik wel gedacht dat hij uh, uh, meer met presenteren. Ja. ja, ik ja. denk ook dat Bas uh, de, de, over. Uh, vijf jaar wel zit, ja. of zo. Oh, denk, oh, ja? En ik kan ja, me, dat me nog herinneren, echt. want we hadden laatst een radiofeestje, de Radio Bitches Award was dat, en toen kwam ze hebben nog even een beetje half zat tegen elkaar aanlopen lullen, en zeg oh, ja. tegen jou, ja, je moet het ja, moet, me moet, moet, moet, <lacht> presenteren, ik hou <lacht> je goed. Dus, uh, en, uh, maar dat vond ik echt ook toch wel... Uh, want to toen had toen je iets in Luxe Drankje het gedaan. <lacht> ja, maar dat was een soort van, de, de, de, jou, jou, jouw, jouw programma's die je toen al maakte, en er was ook met je repo's denk ik, ik denk dat, dat een beetje de, de, de, waar, waarvan uh, iedereen op het begin wel onder de indruk was, van nou ja, dat was wel Meteen al een soort van niveautje, wat al wel goed was. Volgens mij was je ook de eerste die op bnm.fm begon, toen met dat zomergasten, ja. ah. oh ja, want dat niemand van goed. ons durfde nog echt, want we mochten ja. alle programma, maar niemand durfde en opeens kwam jij en toen dacht ja. iedereen ja. Van, oh ja. Ja. ja, dit kan ook. Ja. Ik had ook maar, echt zoiets van een bnm.fm bijzaak, maar dat is nu echt gewoon echt het allerleukste ofzo. Ja. Omdat je dan gewoon je eigen dingetje helemaal mag doen. Ja, ja, ja logisch. Hè. Hé, hey maar Bas, ga je, nog, uh, ga je daar nog actie in ondernemen? Want je zit nog wel even bij BNN, tot oktober. Ja, ik, ik, ik, ja, wat ik zeg, ik weet het niet zo goed. Ik, ja, ik vind, maar dat is ook met de reportages die ik maak, ik vind ze zelf nooit goed, maar hmm. ik vind ze zelf nooit leuk. Maar ah, goed, als je ze aan andere mensen laat horen, dan vinden ze wel leuk, dus je, er zit wel wat in. Dan ja, moet je nou, ook dat wel blijkt weven, dan, Ja, maar ik, hoor, ik vind zelf altijd dat het veel beter kan, en dus ik moet altijd bijschaven, bijschaven, bijschaven, bijschaven. Oké. Okay. En dat ga ik dan doen. Ja. Ja. Maar, maar ga je nog een demo opnemen bijvoorbeeld een keer? Nou, dat... Wij... Of, uh, of, of, of proberen te ontwikkelen op BNNFM of zo? Of ja, BNNFM, hou ik het gewoon voorlopig ja. op. Ja. Oké, okay. nee, ja. nee, heel goed. En uh, elke ochtend, want je woont nu in Hilversum. Mm -hmm. en je woont in Emmen. Ja. <laughs> dat is niet heel handig. <laughs> Uh, maar elke ochtend dan uh, stap je op je fiets of in de auto? Nee, in de auto. En, uh, en, tuurlijk, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Ja, het is drie minuten fiets. Nee, nou. ik heb de eerste met de fiets. Nee, dat, dat, zo ja. kan ik niet werken. Ja. Ja. En dan uh, pas je tegen de, de ding aanhouden en dan hoor je piep, piep En dan loop je bij 3FM naar binnen. Precies. En hoe is dat? Uh, ja, dat is leuk. Dat was in het begin ook heel onwerkelijk. Omdat je dan altijd, je, al, altijd aan de 3FM geluisterd, Ja. En dan om daar elke dag te gaan werken. Dat, dat, maar dat, dat is nog steeds wel heel raar, hoor. Af en toe wendt het een beetje, denk ja. je, dat, maar dat is eigenlijk niet goed. Ja. Ik wil niet dat het wendt. Het wendt omdat je denkt van, oh, het is ook maar een werkplek of zo. Nou ja, omdat je er elke dag zit en zo, wordt het gewoon... Ja, wordt het, wordt het een keer werk natuurlijk, maar... Ja. Nou ja, het is elke dag nog te gek. Ik vind het elke ah. dag te gek. Ja, het is wel echt. Ik weet nog dat ik, ik heb uh, ook zo'n pasje dan. En dan krijg je ook zo'n mooie keycord <laughs> bij van yeah. 3FM. En yeah. ja, die een beetje nonchalant uit mijn broekzak laten doen. <laughs> <alsof, hoor. laughs> Hadden jullie dat allemaal bij uh, toen je voor het eerst bij de radio Ze uh, hebben gewoon echt het fysieke gedeelte in het pand en zo rondlopen? Vond je dat ja. een beetje maat? Ja. Maatis, is echt, uh, het ja. Indrukwekkendste van alles. Ja. Ja? Ja, die, die, de selectiedag was echt zo van. Damn, alleen voor dit pand zou ik al wel willen ja, blijven. Dus ja, ja. toen deed ik al oh, echt heel erg mijn best. Want het is gewoon ook heel gezellig. We hebben zeg maar een voetbaltafel, we hebben een bar in het pand. En we hebben een tafeltennis ding. En ja, het is gewoon altijd heel gezellig of zo. Hm. Uh, Zometeen in het tweede uur uh, wil ik nog wat reportages gaan laten horen. Want jullie hebben wel veel reportages gemaakt, van een aantal in ieder geval. Jullie waren niet echt enorme reportagemakers, viel maar nou. op. <coughs> nou, wie zei dat? Jij, nee, nee ik, zit even, ik zit even te denken waar nee, maar ik heb. Hoeveel, hoeveel je er hebt gemaakt. Ja, je, jij, jij hebt wel veel gemaakt. Ja, ja. daar moeten we het zo meteen over hebben, inderdaad. Ja. Want daar ja, dat moeten we het zeker over hebben. Maar voor de rest, want Rick heeft niet zo heel veel. Ik, uh, veel gemaakt. Volgens mij heb ik er drie gemaakt. Ja, over. en heel dat zo ja. weinig gemaakt. Ik er één gemaakt. Bas heeft er twee. <laughs> ja, je vond het gewoon echt niet leuk. Nee, ik vond het echt niet ja, leuk. Ja, dat kan, ja. En Bas heeft er twee, drie. Nee, wel iets meer. Maar ja, een stuk of, ja. Zeg maar een stuk of tien. Maar daarna ja. is het ook minder geworden. Want je ging op Domien doen. Angelique heeft er wel een paar gemaakt. Iets meer. Tot juni ongeveer. Ja, en Eliana heeft ja, op het einde nog een paar. Ja, precies. Jij ja, hebt misschien wel de meeste inderdaad. Ja. Nou, nee, Vera heeft het ja. laatste laatst nog Oh nog ja, ja, ja, ja, dat klopt. Ja. Vera het denk ik net boven de twintig. Laat we dus even ook. credits voor zijn. En Eget <laughs> heeft er ook nog een paar gemaakt. Maar toch wel iets minder dan, uh, dan, uh, dan ik gewend was bij de university Dus laten we het zo meteen even een beetje over hebben. Ook nog over, over ambities en dat soort zaken. Maar eerst nog een plaatje uitgekozen door Bas. ja. ja. Fits and the tantrums! Yeah, <laughs> Mr. President Yeah! President van Fits and the Tentrums. Op Radio 1 in 47. 7 En je luistert naar een speciale uitzending, want het is namelijk een uitzending gemaakt door uh, de Allaby University Feutum, zoals wij ze dan noemen. Dat wordt elke week gedaan, alleen vandaag zijn ze allemaal hier, jongens. Ja, iedereen is even bier halen en zo, om vijf uur, jongens, dat kan toch helemaal niet. En wijn en champagne en zo. Het is een leuke avond, als je mee wilt praten, 0801121.